Menu entertainment for you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 Van je helden zijn we nummer één, de baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met robben op de vleugels en van Persie in de punt, laten we geen tegenstander heel, wij zijn sterk als een leeuw. Ja, Hollande, ja, hier op CFM Zandvoort. Alweer de 22 e uitzending. We zijn er altijd zo trots op, hè, dat we hier nog steeds zitten met entertainment voor ja, zeker. En uh, moet je zien wat dan lekker weer. Prachtig. Ik ben lekker met de fiets, ben ik hierheen heen gekomen. Ja. En wat, wat een weer, heerlijk. Net als Roy Holleman zijn koptelefoon op en zie uh, hem <laughs> op. Dat ook niet, maar Roy gaat ook als het winter is en daar ben ik niet van. Nee, oké, okay, oké. Okay. Ja, uh, lekker zonnig week al hè. En uh, lekker weer en uh, ja, FIFA Hollandia, het, het gaat steeds meer gebeuren hè? Het gaat steeds meer gebeuren. Ja, Die, klopt. Uh, ja, fantastische WK gaat beginnen waar Nederland in de pijlers toch een derde plaats kan krijgen. Ja. En uh, ja, wie weet ook nog wel. Eerste plaats. Eerste plaats. Ik beloof, dames en heren. Als we de eerste, als wij in de finale staan, zou ik zorgen dat er weer een vergunning komt. En met een groot scherm buiten, gewoon op het gassersplein. Live CFM Entertainment View gaan we gewoon proberen. Dan gaan wij het verslag uh, doen? <laughs> het verslag. Van de wedstrijd. Ja, over Oranje gesproken, man. Ik heb echt. 30 mails binnengekregen met oranje hits... na onze oproep. Zo, uh, Ik heb een top 5 en gemaakt. Een top 5 hebben we, die laten we natuurlijk straks ja, horen. De, de maar ik ja. moet eerst even zeggen... ...dat helaas onze vriend ja, Pascal, uh, Pascal er niet is. Nee, Pascal is er helaas niet. Hij uh, is uh, vreselijk ziek op dit moment. Ja. Uh, we wensen hem uh, namens ons team... Uh, ...gewoon heel veel uh, sterkte. Ja, en we hopen gewoon dat hij er volgende week weer is. En ja... Uh, ja. Uh, uh, hoe was jouw week verder? Uh? Um, ik heb een rustig weekje gehad Ik heb natuurlijk school gehad En uh, ik had nog een bon van uh, Sound, dat is een uh, muziekwi uh, muziekwinkel in Haarlem Raad maar raden En uh, ik heb drie cd's gekocht <coughs> Ik heb uh, De nieuwe van Alan Clark gehoord Daar laat ik een aantal nummers van horen Is erg leuk en er staan uh, ja, echt wel zomers Zijn nummers op, is net een week oud Ik ben benieuwd, want ik heb het nog niet gehoord nou, Zo meteen laat ik het horen Onze Soundfortse man <laughs> Dat is echt zo, ja. En Haarlemmer natuurlijk. En Amsterdammer. En uh, ik heb een save van Brian Adams. Dat zijn al zijn, uh, ja, zijn hits. Brian Adams. Een, uh, ja, een tijd geleden. Echt een, echt een workout teaser. Hij treedt nog steeds veel op. En ik heb een uh, dubbel CD van Bruce Springsteen. En we gaan uh, gaan we ik nu? werd al betiteld als oude man Door die muziek Dus door Bruce Springsteen En Brian Adams <laughs> <laughs> Maar ik draai er allemaal Even een nummertje van En dan Ja uh, en verder ook natuurlijk Onze uh, uh, uh, 80% en, uh, Nederlands product Geldt natuurlijk ook uh, Nog steeds ja. Hier bij CFM uh, Ja sowieso De top 5 WK hits uh, Deze week En wie we, volgende week kiezen we de, de nummer 1 En uh, of onze zandvoortse druk hierbij zit Dat uh, weten we niet Maar daar komen we Zometeen natuurlijk en, In deze uitzending achter We hebben een cd van X-Factor, dit jaar. Dus daar gaan we ook een nummer van draaien. Ja, zeker weten. Ik zou zeggen, eh, we kiezen allebei een favoriet uit. Ja. En, dan, en die gaan we draaien. Dat gaan we doen, zeker weten. Um, mijn week natuurlijk, hè. Um, ja. Dat vergeet jij ja, gewoon te vragen. Dat is gewoon een Hoe schande. ging jouw week? <laughs> Moet ik erop vragen? <laughs> nee, het ging hartstikke goed. Flauw, hè? <laughs> ja, sure, flauw, man. flauw, flauw. Maar, uh, ja, het ging hartstikke lekker. Lekker zonnetje. Ik was er zo tevreden over. Ja, vandaag, um, vandaag ook lekker zonnetje natuurlijk. En, um, ja, vanavond is de cd-presentatie ja. van niemand minder dan J.J. Bauer. J.J. Bauer is de neef van Frans Bauer. Hij uh, zit ook al een tijdje in de entertainmentwereld, maar hij heeft drie jaar eventjes rust gehad. En uh, vandaag springt hij voor het eerst weer op het podium met zijn single Zomer. Zomer, nee, dat is een andere. Sorry. <laughs> de hele zomer omen lang ofzo. Oké. Okay. Ja, komen we er wel achter. Vorige week wist ik hem ook al niet. Schande, dat maakt het niet uit. schande, schande. Maar in ieder geval, zometeen uh, ga ik daar uh, vanuit de uitzending... Uh, ik weet niet of jij nog meegaat, maar dat zullen we wel zien. Ja. Maar dan gaan we naar, uh, vanuit het studio naar JJ Bauer. En dan uh, in uh, Hoofddorp. En uh, daar is iedereen uh, welkom. En uh, ja, dan gaan we gewoon een uh, uh, leuk uh, feestje maken. En natuurlijk JJ interviewen. Want we zijn wel benieuwd uh, hoe die verder gaat de komende tijd. En dan hopen we hem ook veel in de uitzending te hebben met allemaal vele hits. En wie weet is de neef Frans er ook wel. Dus we zijn benieuwd ja. wat er allemaal te vinden is. En wat te doen is dat uh, zometeen met, zo na de uitzending J.J. Uh, Bauer en ja. uh, Dansschool Fokker in Hoofddorp op de eiweg. En we hebben natuurlijk uh, de vaste prik van uh, Entertainment For You. Popstar Henry. Met shownieuws. En er is veel shownieuws. Ja, we hebben en, ook... Uh, uh, ja, natuurlijk de enigsvlieg. Ja, maar we hebben ook uh, Mike en Colling in de uitzending. En Mike en Colling. Dus en natuurlijk dat... Alex. Alex, hè? hartstikke de Boys, Jeroen, ja. En we gaan Walter ook proberen te bellen. Ja, dat gaan we gewoon proberen. Hoor. Hij weet van niks, maar we gaan het gewoon doen. Gewoon netjes. En vragen, ik heb nog een nieuwe ook. zomerhit. Denk, denk ik dat die wordt. Die ja, ik ook We doen. hebben dus een bomvolle uitzending. Ja, klopt. Nou, zet de muziek maar in, want zometeen moet Alex alweer weer bellen. Het leek zo eenvoudig, maar het kon zo niet verder gaan. Ik zag jou naast me. Waar jij hebt mij nooit meer zien staan. Entertainment voor jou met Jeroen van de Boom? Ja. En weer, geloven. Ja, het was wel weer een heel heftig weekje voor uh, Jeroen. Want uh, ja, hij heeft gebroken met zijn platenmaatschappij. Ja. En in Showbiz Nieuws natuurlijk met popstar Henny nog veel meer daarover. Maar um, ja, die, degene die al een tijdje bezig is met muziek. En uh, vorige keer in een interview zei uh, dat hij in een heel andere stijl tegemoet ging komen. Dat was niemand minder dan Alex. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Ja, want uh, ja, je nieuwe single is uit, hè? Ja, hij is vorige week, uitge uh, vorige week vrijdag uitgekomen. Nu een week uh, uit. En uh, de reacties zijn echt uh, super positief. Dus daar ben ik echt uh, heel blij om. Mensen vinden het wel een heel andere stap, een heel andere richting. Maar uh, ja, ik moet zeggen dat ik er wel heel, uh, heel blij mee ben. Ja, want als we naar de videoclip kijken. In, je staat in Tulpen en met een complete band achter je. Ja, ja ik heb natuurlijk mijn concert ook uh, waar je zelf ook was. Heb ja. ik ook met, uh, met diezelfde band gedaan. En uh, ja, we treden ook op met de band door het land, heen, dus het uh, leek ons ook gewoon leuk want uh, die jongens ook uh, een groot deel van het de, van de liedje hebben ingespeeld. Ja, het uh, leek het ons gewoon leuk om hun erbij te betrekken in de videotip. en uh, ja, ik, uh, het, het was in de Bollevelden hier in, uh, in de Bolle Streek, dus uh, ja, het is gewoon, het, de beelden zijn fantastisch geworden. Ja, het, zag, het ziet er echt uh, helemaal uh, mooi uit. Hoe is de clip, of is het, hoe is het liedje ontstaan? Uh, nou, ik heb eigenlijk al een tekst en uh, daar ben ik voor gaan zitten en ik ben naar uh, Edwin van Hoevelaar gegaan. Dat is onder andere de producer van uh, Jeroen van der Bornietse platen, maar ze producer. En uh, die, uh, ja, die, uh, die uh, is daar voor gaan zitten en uh, we zijn aan de slag gegaan en uh, het resultaat mag er zijn. Ja, een heel mooi uh, nummer, ook uh, lekker zomers. Dus uh, ja, het kan wel eens een uh, in een Nederlandstalige uh, business om het zo maar te zeggen, een zomerhitje worden. Ja, dat, uh, het ziet er wel naar uit, ja. Dus uh, dat is uh, heel leuk. Uh, hoe, uh, hoe gaat het verder? Heb je, zijn, staan er nog grote optredens of uh, een, nog een nieuwe komende single? Ja, we zijn natuurlijk nu, hè, We gaan nu eerst deze single gaan promoten en dat gaan we helemaal doen. En dan uh, gaan, we daarna, gaan we daarna gaan we de ja, een hierop hier uh, op doen. En daar gaan, uh, ja, gaan we eigenlijk van alles uh, mee doen, dus... Uh... Dus het komt helemaal goed. En wanneer gaat het van start? Hè? Wanneer gaat het van start? Wanneer gaat het van start? Wat dan? Het tournee om de, om de singles te promoten. Die is al van start, denk ik. Die is van start, oké. Okay. Ja, dus we gaan natuurlijk een hele, hele tour doen door het land denk. Ja. We, uh, gaan, uh, ja we, gaan, uh, we gaan echt alle radiotjes van Snake naar... Uh, ja, noem maar op, we vliegen echt van de ene kant naar de andere van het land, we horen een hoop kilometers te rijden. Ja. We gaan een hoop grote evenementen gaan we langs, staande rijden met het WK. Ik heb oh, uh, eigenlijk allerlei verschillende ja, evenementen die we gaan doen en uh, daar kunnen we de single natuurlijk op en top promoten. En uh, ja, het is gewoon te hopen dat uh, de mensen het land een beetje gaan oppikken. En dat is natuurlijk, uh, hangt natuurlijk allemaal weer af van uh, ja, bepaalde factoren, maar... Uh, ja, wat ik al zei, het is gewoon het geluk uh, wat je moet hebben. Maar uh, ja, ik zeg het, de, de shows zijn uh, vrij heel, ja, in ieder geval uh, ja, positief. Dus we mogen wat anders niet klaar. In ieder geval, in onze playlist is hij nu ook terecht uh, gekomen. We zijn elkaar een keertje tegengekomen in het vliegtuig, hè, richting Turkije. Ja. Ja. <laughs> en, um, ja. Hoe staat het daarmee? Ga je dit jaar ook weer flink naar het buitenland in de zomervakantie? Uh, we gaan 20 juni uh, per dag naar Spanje. Dan gaan we 4 juli nog. Dus even tussendoor. Uh, we gaan. Uh... Uh, we gaan nog naar Zuid-Frankrijk, hebben straks hebben we nog uh, in de training in oktober nog uh, Turkije zitten, dus ja, we zijn nog wel een paar keer in het buitenland te vinden. En, uh, van de zomer zal het nog wel een paar keer meer Zuid-Spanje worden, maar dat wordt meestal op het laatste moment uh, ingepland, omdat er door de week geen boekingen staan, vliegen we even op en neer. Ja, dat zijn ook uh, gewoon uh, superleuke dingen natuurlijk. Uh, je zit wel veel met het vliegtuig, je bent veel aan het reizen, veel in de koffer in, de koffer uit, maar uh, ach ja, dat doen we de laatste tijd toch wel, omdat je uh, overal, uh, als je ergens bent, dat je dat gewoon wel... Uh, wel ja, wil doen, zeg maar. dus uh, Ja, en dan ben je, en dan uh, weet je, dus dan kan je een beetje rusten. Hè? En dan kan je de volgende dag gewoon weer verder. En dus de aankomende week sta ik, uh, geloof ik, de laatste in Snake ergens. En de volgende dag zit ik in Emmen. Dus dan blijft het gewoon lekker een hotelletje. En dan uh, knallen we de dag erna, dan knallen we door. Ik woon zelf in Noordwijk. En als je dan van Noordwijk vanuit Noordwijk iedere keer op een neer moet rijden, ja. dat doen is ook meestal niet te doen. Maar uh, een leuk hotelletje biedt dan uh, ja, uitkomst. En staat er nog een optreden voor vanavond gepland? Ja, we staan vanavond het in het Levenslied Tilburg. En uh, dat is wel leuk met het weer. Want uh, ik heb vorig jaar gestaan, toen was het weer wat minder. Oké. Okay. stonden, denk ik, 15.000 man minimaal. En ik denk dat we Zo. vanavond wel in de 25.000 man gaan staan daar, ja. Nou, we wensen in ieder geval uh, heel veel uh, plezier. Wij ja, gaan natuurlijk ook. weer nieuwe single uh, draaien. Je bent wie je bent, hè? Ja, je bent wie je bent. Ja, ja, also, de mensen kunnen hem uh, downloaden even vanaf nu. Heel makkelijk, je gaat gewoon naar de site www.alex.fm. En dan ga je gewoon naartoe en dan kan je klik je op de button en dan kun je hem, aan, kun je hem downloaden. Voor, uh, en er zit veel elkaar ook een versie op. Dus Roy, als je zingt, download de single en dan kan je gewoon gewoon nog lekker meezingen. Ja, dat is hartstikke leuk. Hé, hey, dankjewel weer en we spreken je snel weer. Oké, okay, fijne dag. Dankjewel. dankjewel. Tot Jij ook, geniet dan. van het zonnetje. Hoi. Hoi. Hoi. Vrij mijn dom mijn haren, je vraagt me hoe was je dag? Goed zeg ik, ik zie het in je ogen, een ingehouden lach. Met al vertrek je blik, probeert probeer neul te spelen, zegt in een koele toon. Ik heb vandaag mijn opslag genomen, je schenkelijk niet gewoon. I hey, Niemand op aan Iedereen die kan wat van jou leren. Zo open en spontaan. Al moet het eerlijk zijn om zonder angst te weven voor het leven. Je bent wie je bent van niemand minder dan Alex. Ja, Alex Bossy van Bossy Rooie Roos. En hij is een totaal opnieuw slag gegaan met dit liedje. Je bent wie je bent, compleet met band. Dus hartstikke leuk. Um, ja, de WK-hits uh, zijn, uh, zijn allemaal binnengekomen. Dat heb ik u al gezegd. De dertig, uh, hits van, uh, van diverse artiesten binnengekomen. Waaronder natuurlijk uh, Wolter Kroes. Wolter Kroes, goeiemiddag. Hé, Goedemiddag, hey, Goeiemiddag. Hoe gaat het? Ja, fantastisch, hè. Kijk. Ja. Nederland heeft 6-1 gewonnen, hè, dus, uh, 6 je net. 6-1. Maar wel een kleine domper, hè, van Robben. Nou, ik moet je zeggen, ik heb het alleen maar via de telefoon gehoord. Want ik was al aan het optreden in het land. Ja. ja. Dus uh, ik, ik ben niet helemaal bij wat er tijdens die wedstrijd zelf gebeurd is. Uh, nou ja, Robben dribbelt maar richting de 16 en hij wou een hakkie maken. En hij ja. maakte dus het hakje in opeens schoten, dus in zijn hemstring waarschijnlijk. Daar lijkt het naar. En hij moest meteen het veld af. En het leek er wel ernstig, uh, het ziet er ernstig uit. En alle spelers waren uh, ja, erg bezorgd. Oh, daar ben ik niet blij hoor, want ik heb ook in mijn plaats Ja, om... ja. Dat, we hebben hem net gedraaid. <laughs> we hebben persie in de punt, dus dat is... <laughs> nou, nah, triest, dat zeg ik wel heel triest. Ja, het is erg triest. Ja, FIFA Hollandia 2010, hè? Ja, ja. Wat is hier hij mooi gaat, geworden? Hij, hij, gaat, hij gaat weer hard. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hij, het is echt een totaal vernieuwende en hij is gewoon geweldig. Dankjewel, hartstikke bedankt. Ja, weet je wat leuk is? Ik had, week, uh, ik had van de week André Ooyer aan de telefoon. ja, ja. En uh, die wilden hem al hebben want uh, voor in de spelersbus want ze wilden hem helemaal te geven. <laughs> nou, misschien zit een live optrainer er wel in dan. Ja, dan moet Nederland wel de finale halen, want eerder gaat niemand niet Zuid-Afrika terug. <laughs> ja. ja, we gaan het wel allemaal hopen, want uh, ja, ze zijn sterk, hè, dit jaar. Ja, ik denk dat we, ik denk als, als de jongens het heel graag willen, ja. dan hebben we gewoon het beste helftal. Dan, dan, dan kunnen we ook gewoon wereldkampioen worden. Ja, tuurlijk. Ja, dan, moeten er, dan moeten er geen spelers zoals Robin natuurlijk aangevallen. Dat, nee, Dat zou niet best zijn. Nee, heb je een nee, probleem. Zeker, weten niet. Hé, hey, um, Walter, wij hebben jouw single al in het begin van de uitzending gedraaid, dus die gaan we niet draaien. Maar er staat natuurlijk ook een, een nummer drie op en dat is Nederland heeft die bal door jou gezongen. Die zullen we zo meteen gaan uh, draaien. Dat is wel een hele oude plaat, Die is nog ooit van André van Duin geweest. Ja, dat is waar. Die heb ik, die heb ik uh, eigenlijk voor een project, moesten we die ooit eens een keertje opnemen. En heel slim van de platenmaatschappij dat ze die er nog weer bij gezet hebben. Okay. Ja, tuurlijk. Daarom dachten we, we gaan gewoon nog een keertje draaien hier op CFM. Hartstikke goed. Hey Wolter Kroes, we willen jou uh, heel veel uh, succes wensen um, bij uh, de Tour natuurlijk. Ook met FIFA Hollandia. Ik hoop dat hij weer ja. op nummer 1 komt. Ja, het, het hangt van Nederland af. Kijk, als we zo blijven voetballen zoals nu, ja. dan, dan, dan heb ik daar een hele, hele grote hoop in. Maar, ja. Ja, het, het hangt van de winst af. Nou, in ieder geval, we gaan je heel veel succes wensen met... Uh, dankjewel, dankjewel. En, uh, en uh, tegen die tijd, als je op nummer 1 staat, bellen we je gewoon nog een keer. Ja, je hebt mijn nummer, <laughs> dus je kan altijd bellen. <laughs> nou, helemaal super, Walter. Dankjewel. je okay, Hoi. Hoi. Hoi. Nederland, Nederland die is weer kampioen Nederland die heeft de bal Die mooie bal van goud Nederland die heeft de bal Die mooie bal van goud Laat ons niet kisten hol Dan spreekt een woordje mee en Nederland, Nederland, Nederland hoezee Nederland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 en Nederland, Nederland, Nederland, toeziet. Nederland die heeft de bal, die mooie bal van goud. Nederland die heeft de bal, die mooie bal van goud. Als Holland aan de bal is, is er niets meer aan te doen. En Nederland, Nederland, die is weer kampioen.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 I feel my good and I'll be all you need Ja, gisteren was This is It op tv. En uh, maar liefst 800.000 mensen hebben naar uh, deze documentaire gekeken. En er is een, uh, uit een onderzoek gebleken dat de luistercijfers van een uh, radio-uitzending 20% stijgen als Michael Jackson op de radio is. Zo, dat is uh, goed nieuws. Dus dat gaan we gaan vaker draaien, vind ik hè. Hey. Maar dat gebeurt bij ons als Johan Flemmings op de radio is. Dat gebeurt ook, ja. Ja, <laughs> Goedemiddag, Johan. Goedemiddag. Goedemiddag. jullie er allemaal. Ja. Hé, <laughs> hey, um, hoe is het met je? Ja, eh. Uh, ja, medium zullen we maar even zeggen. Ja, het kan beter, maar uh, ja, soms heb je van die dingen die, die je niet allemaal in de hand hebt. En uh, ja, die gebeuren dan toch. <laughs> zo nog even zo zeggen, dat klinkt een beetje wazig, maar... Uh, dat maakt niet zo. uit Johan, we, we hebben het allemaal meegemaakt in die media, er wordt zoveel geschreven en verteld over jou... ...maar we zien altijd wel dat je er weer de positiviteit oppakt. Ja precies, en, en dat hoort ook in ieder geval, dus, uh, ja, dus, dus en, en, ja, het leven gaat ook door, dus je moet toch wel, uh, wel even doorgaan allemaal... ...want anders, uh, ja, als je stil blijft staan, dat heeft het ook niet zoveel zin, hè? Nee, nee zeker. Ja, je hebt een dagje meegelopen met security, hè? Eh, uh, Even kijken, even Ja, in, Met de hond? Uh, bedoelt... In Rotterdam. Dat klopt, ja. ja. Via 538 was dat, hè? Ja, dat klopt. Dat was best wel heftig. Je kunt het filmpje trouwens nog straks zien op... Uh... Uh, Johan Vlemmek's uh, hond. <laughs> dat klinkt een beetje raar. Ja. Die uh, radio uh, op YouTube. En dan zie je wat er allemaal gebeurde. Ik werd aangevallen door uh, de honden. De, uh, ja. honden die die moesten goed getraind worden. Die mochten zich even afreageren op, uh, op mij. <laughs> en dat hebben ze ook vrij aardig gedaan. We zijn ja. er nu aan het kijken en ik moet behoorlijk lachen. Ja, het, is, uh, het was wel heftig allemaal. Ik ja? ja, het is wel pijn als ik mag vragen? Ja, ja, ja. Ze, ik moet zeggen, ze bijten wel flink hard door. Het zijn geen, uh, geen schoothoontjes. Maar kan ik u vertellen. mag ik vragen waarom je than they... Ja, eh, om, om, ja, voor een baan, hè. Om geld te verdienen. Oh, ja. En dat, ja, dat is een project van uh, Kim en Martijn of zo, toch? Ja, en ik ben er mijn geld heen. Dus ik probeer op alle manieren wat, uh, wat binnen te halen. Ja. Ja, dit is... Uh, dat is nu wel een beetje zeer verdiepte. <laughs> staat er nog iets in de planning of zo? Wat je ja, nog gaat dus doen? Ja, dan kan ik we weer iets, uh, iets doen. Wat precies, weet ik nog niet. Ik krijg elke week een nieuwe opdracht. En het wordt elke keer een, uh, een, ja, een verrassing wat ik, uh, wat ik weer mag doen. Dus uh, ik ben benieuwd wat ze nu weer voor me in het ja. hebben. Ja, nou, lachen. Nou, heel leuk uh, project. Wat ook een leuk project. Dat is vanavond, hè? de cd-presentatie van uh, J.J. Bauer. Ja, dat klopt. Ja, ik heb, ik heb er ook zin in. Het wordt een beetje... Mijn dag is helaas iets anders verlopen. Namelijk zei ik ook al... Uh, uh, ja, normaal... Uh, ik had vanmiddag had ik een uh, presentatie in Utrecht. Zou ik eigenlijk hebben. Die is nu vanavond geschoven uh, Voor een soort... Uh, de betonkano race in Utrecht. Ja. Maar ja, ik heb helaas afgelopen week een vriend verloren. Oké. Okay. Oh. Van de braafnis af en van de receptie af. Dus het is ja, ontzettend belangrijk om ja. erbij te zijn. Dus het is allemaal een beetje opgeschoven. Nou, maar, gecondoleerd in ieder geval. Ja, voor die dingen die, die je niet altijd in hand hebt gemaakt. Waar je, waar je toch, ja, je wilt dus ook ik afscheid nemen van. Ja, tuurlijk. Ja, vandaar. Dus daarom... Dus het wordt uh, vanavond, want later allemaal, maar uh, voor mijzelf, maar ja, het feestje, van, uh, want het is, wordt een super vette plaats van DJ bouw, dus uh, ja. wat dat betreft uh, reken maar dat het een hele mooie, hele mooie avond gaat worden. Ja, ja. je gaat ons uh, daar ook zien zo en zo, dan spreken we elkaar zo en zo vanavond eventjes, denk ik. Doen we, helemaal leuk. Uh, leuk een leuke keer om elkaar gewoon te ontmoeten, we hebben elkaar altijd maar aan de telefoon, nou, hartstikke leuk. Ja, maar het is me leuk om elkaar dan ook een je te zien. Ja, dat, dat is zeker manen. zo. Je hebt ook een, uh, ja, een WK-hitje gemaakt, hè? Ja, samen met uh, Dario. En uh, ja, Dario is dan wel een, een echte zanger. Ja, ik probeer ook maar wat te zingen, maar uh, Dario is echt de zanger van Nederland. En uh, ja, die, ik, ik denk ook dat het, dat het wel gaat werken. In de kroeg ook. Uh, ik, als ik zo de mensen zo bezig zie op die plaat, denk je van, nou, we hebben, het, we hebben het goed ons best gedaan. Nou, Ik heb goed nieuws voor, voor je, uh, Johan. Ja, we nou. uh, zijn op zoek naar WK-Hit 2010. En jij zit ja. in de top 5 met dit met liedje. Oh, dat is fijn om te horen. Nou, dat is nog een keer goed nieuws. Kijk. Ja. Dus dat is leuk. Dit is de eerste WK-Hit dan die we van die top 5 gaan draaien. En zometeen uh, zeker uh, meer. Mag ik jou bedanken. Nou, ik jullie en uh, laat je nog een hele fijne avond van. En ik zou zeggen, tot later. Tot vanavond, hè. Dankjewel. Hoi. Okay. Hoi. De bal, het veld, de bol, de trainer, de coach, de spelers, publiek, dit is echt uniek. De leeuw, zijn trots, zo sterk als een roos. Nederland, het land van ons allemaal. Het fluit in komt en het publiek dat verstomt De spanning stijgt door. Ja. Ga naar de boom. dansen, zingen, zingen met de mee. Want samen sterk proberen we te zingen. Hand in hand, we feesten elkaar. Nee, we ieder is bij Een Feest voor jou, een feestje voor mij. De zon, brengt door. En we zingen in een ja, la la la la la la la. la, la. Mee, en voel je vrij op stad, het hoofd En oude schoen wordt helemaal weer kampioen. Ja, worden wij kampioen. De vlag is rood, wit blauw, ons weekioen. Dat blijft onze straal. Een agent, een opa, een boer en een bal veesten er samen! Ja, dat kan. We leven samen, sterf om lid van het feest. Hand in hand een feest van het jaar. Nederlanders iedereen is bij je. Feest van jou, het feest van mij. De zon brengt door en we zingen. In...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 En wij zijn er ook bij hier op Sierven Zandvoort. Entertainment for You op uw... het station uh, van uw regio. En ook oranje station van uw regio, kan ik u zeggen. Want wij hebben de the top yeah. 5. En ik heb goed nieuws. We hebben ook nog een... een, een um... Een, een, een, een wildcard ingezet voor een speciale oh. artiest. Dus dat uh, hoort u altijd maar al het tweede uur. Zo meteen naar de volgende plaat hebben we Mike en Colin hier op uh, CFM Zandvoort met hun uh, nieuwe hit. Alles is top. Dus uh, daar ben ik zeker uh, benieuwd naar. Hier is ook alles top namelijk. Uh, u hoort natuurlijk het tweede uur het de hele top 6. En wat ziet de studio er gezellig uit. Allemaal oranje al vlaggen ja. en... Uh... Nou, en ik kan WK? vertellen, volgende week is er nog veel meer. Dus nou, ik ben benieuwd. Ik weet nog van niks. En volgende week uh, wordt de, de nummer 1 uh, WK 2010 bekendgemaakt hier bij Entertainment for You. Oh. Dus uh, dat wordt ook allemaal spannend, spannend, spannend, spannend. Want uh, ja, zometeen is die top 6 eigenlijk. Ik zei top 5, maar top 6 is helemaal uh, bekend. Want we hebben gewoon 30 WK-hitjes gekregen. En uh, dit zijn de leukste 30 die ik toe heb gestuurd gekregen. Dus, uh, en dan kunnen de luisteraars via Hives van Entertainment for You... Fm.huis.nl kunnen allemaal lekker stemmen op al die leuke, gezellige artiesten. Ja. Dus uh, helemaal top. Nou, dus, we gaan uh, door, hè. Ja, we gaan door. We um, hebben, ja, beide, Roy en ik hebben beide twee nummers uitgekozen van de X-Factor. Want het is namelijk een cd uitgebracht. En uh, ja, dit is eigenlijk wel mijn nummer één. Het is een uh, cover van uh, Marco Borsato, Margarita. <laughs> Laat me raden. En het is Jaap, de <laughs> ja. winnaar van X-Factor. Maar hij is zo mooi.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 Deze keelte maakt me gek. Dit gevoel is angstaanjagend. Maar je woorden malen verder. En je ogen kijken vragend. Waarom zei je mij niet eerder. Dat je zo van me vervreemd was. Waarom sprak je over liefde. Als je nooit van mij gehouden hebt Ik verlies het van de waarom En ik voel mijn tranen branden En ik zou Met Margarita, de x vector versie op uh, ja, de x vector CD. Hartstikke leuk, toch? Uh, ja, en jouw favoriet, hè? Mijn favoriet, mijn en zo uh, uh, komt jouw favoriet ja, nog niet zeggen, hè? maar die hoor je tweede uur. Tweede uur, dus, oké. Okay. Uh, maar, maar, maar, we hebben natuurlijk uh, onze grote vrienden aan de telefoon. Niemand minder dan Mike en Colin. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo, Goedemiddag. So, Goedemiddag. Hoe is het ermee? Ja, het gaat lekker, joh. Met jullie? Ja, met ons gaat het ook helemaal goed. Ja, het gaat zeker lekker met jullie, zag ik al helemaal op internet. Jullie zijn te zien bij TV Oranje, uh, Sterren.nl. Het gaat helemaal goed, hè? Hij gaat lekker, ja. ja zeker weten. Wij hebben echt uh, ja, het een nieuwe nummer van ons, joh. Wij, zijn, uh, wij hebben zoveel goede reacties al gehad. En hij is eigenlijk uh, pas sinds uh, gisteren hier in de winkel. Dus ja, dat is echt, uh, echt wel uh, een hele goede start. Ja, genaamd alles is top en dat is ook allemaal top. <laughs> ja, ja, tot, ja tot, tot, tot, nu, tot nu toe nog steeds, ja. <laughs> Ja, in ieder geval, bij ons in de playlist uh, staat hij nu ook en we zullen hem zeker uh, vaak draaien, net als jullie uh, single Jij, hè? wat ook gewoon een vreselijk succes was. Ja, die heeft het wel echt goed gedaan, vooral de videoclip heeft het heel, uh, heel goed gedaan. Die hebben ze echt uh, heel veel bij, uh, bij TMF uitgezonden en daar uh, waren we echt uh, ja, super trots op natuurlijk. En uh, ja, ze hebben, we hebben daarom geprobeerd bij deze, uh, bij deze single net zo'n leuke en, uh, en mooie videoclip te maken als, uh, als bij Jij. En, en we denken wel dat het is dus gelukt, was, maar we hebben echt goede reacties gehad, dus dat is wel leuk. Is die videoclip al te zien? Of komt die binnenkort? Ja, hij binnenkort? Hij is al te zien? Hij, hij staat sinds uh, drie uh, dagen staat hij uh, bij ons op de website. Uh, Oké. Okay. Kun, kun je hem gewoon zien op uh, www.mikeandcollin.nl En uh, ja, het is zeg maar, uh, het is, ja, je moet hem echt zien en dan begrijp je het verhaal. Het is bijna niet uit te leggen, dat is hartstikke leuk. Het is ook, ook niet leuk om het nou te vertellen, want dan... Nee, uh, dat ja, doet het ja. ook niet. Nee. <laughs> Net als downloaden, dat kan natuurlijk ook op mikeandcollin.nl uh, ja. ja. Staan er nog grote dingen te gebeuren de komende tijd? Nou ja, we gaan, uh, we hebben, vandaag hebben we twee optreden staan, uh, waarvan eentje besloten. We gaan zo naar, nee, net... zo naar uh, Steenbergen toe, samen met uh, Sineke is dat, ergens een Hollandse avond morgen hebben we uh, uh, Schiedam staan. Ja, Dat is ook hartstikke leuk. Het is met Jeroen van de Boom, dus voor mensen die daar fan van zijn, is ook hartstikke leuk om heen te komen. Is het is gratis festival volgens mij. En even kijken... We hebben nog een paar leuke instores staan. Ja, en maandag op Bavaria Spring Break, dat is voor... Uh, 5.000 mannen, dus dat is ook superleuk. En uh, ja, er staan wel leuke dingen te gebeuren. Joh. Wij, uh, we hebben vandaag te horen, of tenminste, te horen gekregen wat de line-up is voor het... Uh, wat was het, Hollandse... Actief, uh, van, Holland. van Holland? of van Holland En dan staan we tussen gewoon van die helden als de uh, als, als Kroes en uh, Nicker Simon en zo. Dus ja, ja, ja. Dus, uh, Voor ons gaat het hartstikke goed, ja. Ja, het is gewoon uh, te merken. Helemaal top <laughs> dat jullie uh, eventjes uh, tijd voor ons hebben gemaakt, hè? Altijd. En uh, wij gaan jullie zingen gewoon... Uh, Lekker draaien en natuurlijk uh, gewoon zo vaak mogelijk. Geniet ervan. Het is een zomers nummer, dus uh, we ja. proberen die zomer te veroveren eigenlijk. Hij past gewoon bij dit weer hè vandaag. Ja, helemaal. Ik werd vanmorgen wakker en ik denk, ja, dit, uh, dit nummer dit is wel echt goed voor Alles vanaf. is top. Ja. Nou, dames en heren, hier is Alles is stop en Mike en Colling, weer hartstikke bedankt en tot snel. Jullie ook bedankt. Dankjewel. Hoi. Bye. Geen oesters en champagne, ook geen kaviaar Vijf en twintig rozen, wel het eten klaar Wat ik voor je maak, smaakt nooit zo goed als met jou hier Alleen jij en ik hebben veel gedaan voor dit Heel mijn lichaam raakt van dit Als je hier zo voor me zit, geef je alles wat je wilt Want niks is mij te veel voor jou hier En weer ga ik ervan Wil je maak me blij, blij, blij ik Zing een liefdesliedje voor jou en mij Al Verrast. Ik zie je lachen als je de ring vindt in je glas En hoe je bloost als ik je hand vastpak Dan voel ik echt een schok in mijn hart Je zoent mij weer en als ik iets probeer Zoek jij me nog een keer Fluistert zachtjes lief in mijn linker oor En ik, ik ben totaal verliefd En weer ga ik ervan geluid. Nooit meer stopt. Als jij me zoent voel ik je hart dat heel lief klopt Het voelt zo goed als ik je stevig vast hou. Wat een gevoel, ik hoop dat dit echt nooit meer stopt Als jij me zoent voel ik je hart dat heel lief klopt Het voelt zo goed als ik je stevig vast hou. En weer ga ik ervan genieten je zijn bezorgd, ik wil je maken blij, blij, blij. zing een liefdesliedje voor jou en mij. Al ken ik alle woorden niet, zing ho, ho, ho, ho, ho. en ho, op, zet ho, wereld op zijn kop. ho, ho, Niet. kop, want je Ja, de nieuwe single van Mike en Colin. Alles is top. En uh, ja, ik heb hem. De nieuwe, het nieuwe album van Ellen Clark. Colorblind. En ik zeg eerlijk, het is zo'n heerlijk album. Uh, natuurlijk zijn hit single: Love is Everywhere. En we draaien natuurlijk veel singles vandaag. En dit is er één. Pas precies bij dit weer. Dit is Wonderful Day. You gotta get away, cause life is coming at me fast. Without a single sign of slowing down. See my shadows casting over me Something better turn this tide around But I can't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 Het lekkerste station van uw regio. En ook van de zomerhits natuurlijk. En dit wordt er één hoor. Dat Hè? denk ik ook. Ja, want dit was de, het eerste nummer van het album van Alan Clark. Het nieuwe album, Wonderful World. A wonderful day. Ja. Day. Wonderful day. Dat is een ander liedje. <laughs> <laughs> u luistert nog steeds zoals u hoorde al bij Entertainment for You, CFM Zandvoort... We zijn op zoek naar de k hit 2010. En dat uh, volgende week uh, zullen we de nummer 1 kiezen. En zometeen uh, zullen we de rest van de zes nummers bekend maken. En dat doen we ook via een telefoontje naar de artiest toe. En dat ja. doen we niet bij alle artiesten. Want uh, er zullen artiesten zijn waar we telefoonnummers nog niet van hebben. Maar waar we volgende week zeker even achter gaan. Hè? En, uh, ja, en uh, om tien over zes hebben we al de eerste. Hè? Ja, zeker weten. En dat, is, dat schijnt wel een uh, heel erg uh, leuk... Uh, nummertje te zijn en ik ga zeggen uh, dat nummertje van uh, de bazooka's om het maar eventjes al in de in de wereld te gooien ja. uh, lijkt een beetje op een nummer van Dennis Bax. <coughs> Qua titel. Nou, oh gelukkig. Ik zeg niet dat het plagiaat is. <laughs> nou, Dennis Bax, Dennis Bax, hoef ik niks van te horen. Nee, ja. maar Dennis Bax uh, die is op dit moment bij de arena zijn uh, single aan het uh, okay. zijn videoclip aan het opnemen. Hij is eigenlijk ziet uh, toch dan dat denk ik wel, maar natuurlijk Nederland heeft gespeeld. Dus al die oranje mensen lopen. Oh ja, tuurlijk. Zit hij dan te zingen maar dan de WK versie en dit is ook iets van pa pa pa pa Oké. pa pa pa pa Nou, we gaan naar het nieuws toe hè, maar we gaan afsluiten met een van jouw favorieten. De Bad Boys. Ja. Dat waren mij, was mijn favoriete, Bad Boys. Oké. Nou, dan gaan we even draaien. Ja, zo meteen het tweede uur met heel veel nieuws nog. Er een die voor je leeft en die je alles geeft Als jij eens wist wat jij toch mist oh -oh -oh. Een leuke film, een goed glas wijn, een avond voor plezier Als jij dat wist wat jij nu hier Wil laten verdwijnen, als jij me de kans geeft om bij je te blijven Stel je niet te leun, want dat is niks voor mij Schat als je down bent, maar ik je weer blij Je weet zoals ons baby, je is er maar één Zijn je bad boys life, kijk om je heen Kijk om je, kijk om je heen. heen, kijk om je heen Je ben niet alleen Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Onderzoeksbureau Nijver heeft de gevolgen van de partijprogramma's berekend... voor de koopkracht van zes modelgezinnen. Het Centraal Planbureau gaf bij zijn doorrekeningen alleen een algemeen beeld van de koopkracht. En in opdracht van de Volkskrant heeft Nijver de effecten nu gedetailleerd in kaart gebracht. Er was vandaag veel discussie over de werkwijze van het onderzoeksinstituut. Verschillende partijen leverden kritiek. En in de loop van de dag gaf Nijver toe dat er fouten zijn gemaakt ten nadelen van CDA en D66. Gemiddeld gaat de koopkracht er volgens Nijver het meest op vooruit bij de SP. President Obama heeft defensietopman James Clapper voorgedragen als de nieuwe directeur voor nationale inlichtingendiensten. Amerikaanse Senaat moet die keuze nog goedkeuren. Clapper Klepper wordt dan de opvolger van Dennis Blair... die na een reeks incidenten moest opstappen. De directeur voor Nationale Inlichtingendiensten... moet ervoor zorgen dat belangrijke informatie wordt gedeeld. Dat was in de aanloop naar 11 september niet gebeurd... waardoor al-Qaeda-terroristen toen ongestoord hun gang konden gaan. Republikeinen betwijfelen of Klepper voldoende gezag heeft... om de inlichtingendiensten op één lijn te krijgen. Arjen Robbe is tijdens de laatste oefenwedstrijd van Oranje voor het WK tegen Hongarije uitgevallen met een hamstringblessure. Dat heeft bondscoach Bert van Marwijk gezegd na afloop van de wedstrijd die Nederland won met 6-1. Robbe vliegt vanavond niet met de rest van de selectie mee naar Zuid-Afrika, maar wordt morgen eerst in Nederland onderzocht. Robbe maakt nog wel deel uit van de selectie en gaat mogelijk later naar Zuid-Afrika. Van Marwijk mag tot 24 uur voor aanvang van de eerste wedstrijd een vervanger oproepen. Robben maakte vanmiddag twee van de zes Nederlandse doelpunten. De andere vier kwamen van Van Persie, Snijder, Van Bommel en Elia. Het weer vanavond en vannacht is het grotendeels helder. Morgen broeierig warm, zo'n 23 tot 28 graden. En in de loop van de dag vanuit het westen toenemende kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Een Sunparks vakantiepark ligt in het